Avond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Komend collegejaar hoef je niet meer iedere dag thuis je laptopje open te klappen. Want mbo's, hogescholen en universiteiten groeien na de zomervakantie de deuren weer helemaal open. Vinden deze studenten hoog tijd worden. Ik studeer civiele techniek in Delft. En hoe waren dan de afgelopen anderhalve jaar voor jou? Uh, ik ben uh, niet in Delft geweest, ik heb uh, thuis gezeten. Op je kamer? Uh, ik heb uh, fulltime op mijn kamer uh, gewerkt, ja. Ik vind het echt heel saai thuis. Het is al één jaar bezig met de, of meer, met de online. We zijn helemaal klaar mee. Ook de anderhalve meter afstand verdwijnt, zeggen Haagse Bronnen. Wel komen er andere regels, zoals eenrichtingsverkeer. en mogen er waarschijnlijk maximaal 75 mensen in een collegezaal. Morgenavond is er weer een coronapersconferentie. Na een ruzie in Amsterdam zijn gisteren zes mannen van in de twintig opgepakt. Daarbij heeft een agent zijn enkel gebroken. Bij de ruzie zou een man zijn bedreigd, onder meer door iemand die eerder op de dag gestoken zou zijn. Na een achtervolging kon de politie vijf verdachten aanhouden, de zesde werd later opgepakt. Op de Friese Waddeneilanden is ruim twee derde van de jongeren van 12 tot 18 jaar volledig gevaccineerd. Dat zegt de GGD. Op Vlieland, Ter Schelling, Ameland en Schiermonnikoog wonen bijna 600 jongeren tussen de 12 en 18. Ruim 400 daarvan zijn twee keer geprikt. En Lars van 18 heeft zijn baantje opgezegd bij de Jumbo in Glanerbrug, een dorp in Overijssel, omdat hij niet met gelakte nagels achter de kassa mag zitten. Sinds een maand lakt Lars zijn nagels in allerlei kleuren, vindt hij dat, dat vindt hij mooi. En hij krijgt ook vaak leuke reacties, maar gisteren kreeg hij een andere reactie van de supermarkteigenaar, vertelt hij tegen het AD. Er waren blijkbaar klachten over geweest van een aantal klanten en... en... Nu wil de baas, uh, wil dat ik de te afhaal. Blijkbaar vinden ze dat Gelaar de kleine brug er niet klaar voor is. Het weer. Vanavond blijft het droog en koelt het af tot 14 graden. En morgen een beetje hetzelfde weer als vandaag. Af en toe zon 20 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Vanmorgen en vanmiddag stonden er files richting het strand en nu staan er files de andere kant op. Zoals op de N201 richting Hoofddorp. Tussen Bentveld en de aansluiting met de N208 heb je een kwartiervertraging. Op de N246 is het druk van Beverwijk naar Westgrafdijk tussen Westzaan en Krommenie. En daar is de vertraging 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in, Zandvoort. zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Nou weet ik niet zeker of mijn dank wordt uitgedrukt in een vorm van een biertje. Ik drink geen bier, maar het zal altijd wel heel erg leuk zijn. Daarom, nog een keer... Er staat hierin erin, deze van Von Vee. Dat heeft alles te maken, ook sowieso met de tekst. Die is nog steeds zo van aard dat hij bij mij nog steeds binnenkomt. En uh, ja, ik geloof al dat hij bijna er haast niet uit is geweest... vanaf februari zo'n beetje, toen hebben we hem erin gezet. Dus kun je nagaan, we zitten nu al in augustus, dus het loopt al een half jaar. Met Openly Remember, deze, deze 12e augustus van Alternative FM... Ik zie nog helemaal geen techneuten, helemaal niks. Maar terwijl we er toch echt zo dadelijk wel een live muzikant hier in de studio gaan hebben. Want uh, Ro Halfheart uh, komt straks spelen. Dat is een uitgesteld uh, verhaal van ik uh, meen 22 juli. Uh, toen zat hij in de trein en toen zei hij... nou, ik uh, even in de appgroep zitten kijken van een uh, zomerschool wat hij uh, geeft. En uh, toen bleek het Delta uh, variantje even een beetje routine in het eten te gooien. De jongens die waren net bezig om de boel uit te gooien... En toen zei ik: Nou, pak maar weer in, want uh, dat gaat uh, helemaal niet lukken vandaag. Uh, nu uh, is dat uh, denk ik uh, wel iets anders. Hij uh, zal straks uh, tussen 8 en 10 uh, gaan spelen. Wat gaan wij nog meer doen? Want we gaan uh, nog meer uh, doen: uh, een aantal nieuwe dingen draaien. Bijvoorbeeld, we hebben de nieuwe single van Sylvia M.E. weten te ontfutselen. En dat er is ook nog een telefonische interview bij. Dat is straks om half acht. Om half negen gaan we praten met uh, Carmen Kals. Uh, die hebben we wel eens eerder uh, hier um, laten horen met Hoping for the Best. Maar er is aanleiding. Want zij gaat een crowdfunding doen. Silverlining heet dat project. En daar heeft ze centjes voor nodig. Het staat op uh, Voor de Kunst. En dan kun je daar kijken van wat er allemaal uh, gebeurt. En uh, hoe je dat... ...enigszins financieel kan ondersteunen. Dus dat is eigenlijk een beetje uh, de hoofdmoot. Er zitten natuurlijk nog meer uh, dingen in. Uh, nou had ik ergens uh, beloofd dat ik David Blinko zou draaien... ...maar hij staat op een ander schijfje. Dus niet degene die ik bij me heb. Dus uh, love is hier to stay. En dan hoop ik dat uh, David het uh, nog uh, heel gauw weet op uh, te pikken... ...en dat hij mij die single alsnog kan mailen. Want anders, dat wordt een, uh, een tranenverhaal... Dan kan ik die niet uh, draaien. Dan zal ik het even moeten doen met een oude single van hem. Goedenacht. Tenminste, een uh, oude track. Die, uh, die hebben we nog ergens uh, weten te vinden. Maar uh, ja, het, het is gewoon heel, heel uh, zuur dat ik dat eventjes gewoon over het hoofd heb uh, gezien. Je krijgt zoveel uh, om je oren. En je houdt ook zoveel dingen bij. Dat je het, uh, dat je het op een gegeven moment het tempo uh, niet meer bij kan benen. Ja, gelul kopen. Je had gewoon beter op moeten letten. Nou, uh, om nog even in de stevige muziek uh, te blijven. Tijdje terug heb ik deze ook al de sporteers laten horen. Edwin Denks and live. Het leuke is dat wij dus ook een website hebben. www.altfm.nl Dus wat dat betreft moet je je de boel in de gaten houden als het gaat om nieuwe dingetjes die je kunt volgen. Misschien dat we daar ook wat over zeggen over deze nieuwe single van Eurofox. Morgen komt die officieel uit in dat nummer dat heet The Highland. Het is trouwens zijn debuutsingle en um, we, we zullen kijken of we daar uh, wat mee kunnen doen um, Edwin Denks dat is een oude, een oude bekende van ons want die heeft ooit eerder meegedaan aan de Rob Agda Award dus dat uh, is van, uh, van een tijdje terug alweer, ik denk, uh, dacht ik van 2018, 19 of de laatste uitgave dat ze mee hebben gedaan. Maar uh, het is altijd een beetje stevige werk. Um, wat uh, betreft die uh, Island, dat is die, die debuutsingel... Uh, ...betekent ook meteen dat we even wat uh, gasten terug kunnen nemen. We hadden wel even wat uh, snelheden in de, in de uitzending. Adrian Kraft, ook geweest met Grow. Every time he's angry how you go, we'll grow. like taking candy from a baby, he stays in control, the night against the lady, who can win that war, I know, you grow, every time he's angry, how you go, you will grow, I see you suffer, you have to carry your own cross. Changes so fast. Doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo. There was good grass dying. Zat al een beetje tussen. Van, uh, tussen Paul Bond en Edrien uh, Kraft. Want ja, uh, ik uh, zit met uh, bloedspoed. En het uh, zweet op mijn voorhoofd. Want uh, nogmaals, ik heb die single van... Uh David Blink ook niet die me bezit. Dus ik, ik zit uh, helemaal uh, suf uh, te, te bellen... rondom om te kijken of ik dat nog voor elkaar kan krijgen. Uh, Paul Bond was dit met Sunset Blues. En daar hoor je voor Adrian Kraft. Dat uh, zijn even de belangrijkste wapenfeiten. De single die we vorige week ook hebben gedraaid... Uh, dat... Uh, nou... Ja, ik heb hem vorige week gedraaid, maar ik ga hem niet nu draaien. Uh, ik, uh, ja, ik moet ook uh, zo dadelijk ook het, het telefoongesprek wat ik hier naast me heb liggen en even op, uh, op de rug uh, heb, uh, liggen. Want er hangt iemand aan de telefoon die misschien uh, een klein beetje mij verder... Ja, het is weer... Chaos tot en met. Um, die, die, die, die ligt gewoon op de rug. Heeft nodig uh, de single van David uh, Blinko. Dat, dat, dat, dat, dat, dat gaat daarover. Nee, ik moet verder. Want uh, we hebben zo dadelijk ook nog een, uh, een telefonisch interview. Sylvia M.A. met uh, Identity. Dat is uh, het nummer uh, wat ze eerder heeft uitgebracht. Maar morgen verschijnt Friends. Dus uh, deze die ga je nu horen. En daarachter uh, een telefoongesprek met Sylvia M.A. Want het, uh, ja, we moeten het even hebben over die single natuurlijk. Het nummer dat uh, wat, uh, wat je eerst uh, hoort is van mei van 2021. En dat is dus het vuilgenoemde Identity. be without this voice of De petten die ik op heb... ja dat zie je natuurlijk nu niet op, uh, op de webcam van uh, de zfm antwoord. En zo dadelijk ook uh, op ons uh, eigen YouTube-kanaal. Maar uh, ik heb nog een pet uh, zoals uh, die van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En dan moet ik eerlijk gezegd dan ook uh, de nieuwe uh, releases in, in ieder geval in de gaten gaan houden. Maar er komt al een uh, nieuw materiaal van deze Sylvia... M.E. -E aan. Zeg ik het goed, uh, Sylvia? Uh, jouw, jouw tweede naam? Uh, ja, zeker. Ja, er zijn uh, wat verschillende meningen over hoe je het uit moet spreken. Ja. Um, mijn ouders doen ook uh, M.E. En die hebben het bedacht. Dus ja. dan zal het wel goed zijn. Ja. Um, maar dat wordt ook wel eens de AME gezegd. In het Engels Amy. En ik vind het eigenlijk allemaal prima. Ah, okay. Maar uh, volgens ja, ouders ik, is het ME. Ik geef het een beetje zo'n Franse twist. Abby. Ja, precies. Ja, want zo, zo komt het uh, bij mij over. Dus ik denk, ja, dan uh, zal ik het zo uit uh, moeten spreken. Maar goed. Uh, ja... <lacht> Ja, ik, ik hoor wel eens meer presentatoren dan zich helemaal breken over de, de nodige namen. En ik probeer het dan zo goed mogelijk uit te, te spreken. Um, goed, maar uh, niets is zo zonder een reden, want we hebben net uh, Identity uh, gedraaid. Dat vond ik op zich al uh, een heel bijzonder nummer. Want uh, hij had wel een hele serieuze boodschap, uh, geloof ik ook. Ja, zeker. ja Ik heb het nummer eigenlijk geschreven over... Uh... Nou ja, muziek is voor mij een heel belangrijk onderdeel van mijn leven. En heel veel keuzes die je maakt in je leven, die, uh, ja, je, je, je laat er ook dingen voor natuurlijk. Mm. Om, om de muziek achterna te gaan. Um, maar dan kom je soms op zo'n punt. Als er bijvoorbeeld een coronacrisis uitbreekt, waardoor het allemaal even niet meer kan. Mm. Muziek maken op de manier zoals we het kennen. Dat je denkt, ja, maar wat, wat is er nu dan nog over? Weet je wie, wie ben ik dan eigenlijk zonder die muziek? En uh, ja. ja, het heeft best wel veel. Uh, nou ja. Het heeft je wel een beetje in greep dan of zo. Dan voel je je dus afhankelijk van zoiets. Ja. Um, nou ja, dat zet je wel even aan het denken. Ja, over gewoon ja, je identiteit en wie je bent. Ja... Uh, yeah. Ja, ik, ik, zo had ik het ook uh, inderdaad, uh, geloof ik ook, via de socials uh, destijds ook meegekregen. Uh, maar uh, ja, uh, zoals ik dan al ben, uh, ik uh, zie dat ergens uh, halverwege, wat is het, eind juli zag ik dat al. En die denkt, ja, dan ben ik een beetje lichtelijk uh, te, la te laat mee, maar goed. Uh, maar uh, nu is het uh, dan wel weer heel erg mooi om uh, alsnog uh, die single uh, te, te draaien. Maar uh, je, je nieuwe single, uh, die komt uh, vanavond, eigenlijk middernacht, uh, komt die uh, op alle platformen terecht. Dat klopt, ja. Ja, um, ja even over, over jouzelf. Want uh, we, we zaten lekker al vrolijk te praten over die vorige single. Maar um, hoe lang ben je eigenlijk al bezig met muziek? Um, ja, dat is natuurlijk altijd een lastige vraag. qua ja. Ja, wanneer, wanneer begint zoiets? Ja. Dat is natuurlijk een beetje een, een proces. Maar... Um, nou ja, ik heb als eerste grote ding toen ik 17 was met de beste singer-songwriter van Nederland meegedaan. Ja, ja, jij. Ja. Uh, met uh, met Rogier Pelgrim toevallig ook. Oeh, dat, dat zou ik niet durven zeggen. Of dat, het... ja, dat, was namelijk, dat was namelijk de eerste, uh, geloof ik, in 2012 samen met uh, Angela Moira. Maar uiteindelijk was uh, Douwebop de winnaar. In die lichting uh, zat, zat dat. Maar dat was jij nog niet. Toen was jij nog niet in die lichting. Dat was seizoen drie volgens mij. Ja, dat is een paar seizoenen uh, daarna geweest. Ja. ja, inderdaad. Ja, dat... Uh, ja. Dat, yeah. En dat is ook... dus ja, dat was een eerste. Een eerste ja, dat was wel echt serieus, van nou hier ga ik voor eigenlijk. Mm. En voor die tijd was het gewoon lekker op mijn slaapkamer een beetje hobbyen, zeg maar. Ja. En af en toe uh, ja, een open podium in het dorp of zo, maar. Ja, ja. Maar, ja maar ik neem aan van, uh, kijk, uh, als je in seizoen drie. je kreeg toch ook wel uh, wat, wat opbouwende kritiek mee om uh, thuis uh, verder mee, uh, mee te gaan, toch? Um, ja, ja, nou ja, zeker wel. Ik, ik had alleen de auditieronde gehad, zeg maar. Dan mm -hmm. heb je, zijn er dan 32 en dan gaan er van elke aflevering twee door en zes niet. Nou ja, ik was één van de zes die niet doorgingen. Ah, wat jammer nou. Um, ja, nou ja, hè, alles <laughs> gebeurt met een reden. <laughs> um, yeah. Nou ja, wat ze toen zeiden, is uh, ja, dat ze vonden dat ik sowieso heel een catchy liedje had geschreven. Nou, dat is altijd een mooi compliment als songwriter, mm -hmm. in ieder geval. En uh, dat ik, uh, nou ja, Sanne Hans die zei dat ik iets ontwapenends had. Nou, dat vond ik ook een heel mooi compliment. Die heb ik ook in mijn zak gestoken. Mm. Um, en verder, ja, mijn zang was, uh, was wat minder op dat moment. Gewoon door de zenuwen. En uh, nou ja, goed. Leeftijd, um, alles. Dus dat was eigenlijk voor mijn gevoel toen hetgene wat het minst gewoon... Ja, de zenuwen die namen de overhand, zeg maar. Ja. Heeft het dan toch nog uiteindelijk iets opgeleverd? Want je hebt dan een, ja, toch even een soort landelijk podium uh, meegenomen in dat, in dat opzicht. Dus ik kan me voorstellen dat er altijd weer van die figuren... en uh, ik heb er ook uh, op een gegeven moment een beetje naar zitten kijken... Hè, en uh, denk van ja, dat, dat is toch wel heel bijzonder als je dat, uh, als je dat op een gegeven moment uh, kan, weet je. Uh, dat je dan op een gegeven moment weer een stap verder, the, the, the next level. ja. Yeah. Ja, nou, ik, ik weet Ik heb het op zich niet echt zo ervaren dat ik er heel veel aan gehad heb per se. Kijk, het is natuurlijk een leuke, een leuke sticker die je meeneemt. Gewoon in je, ja, in je bio doet het het goed dat je het gedaan hebt, waardoor mensen eerder misschien ja, dat bedoel ik zijn. Ja. Dus dat is natuurlijk altijd goed. Mm -hmm. um, maar het is ook een stukje hoe ik er zelf mee om ben gegaan. Want ik was toen nou ja, 17 en het, ik vond het heel overweldigend allemaal. En eigenlijk zo overweldigend dat ik daarna er even klaar mee was, dat ik het even moest verwerken allemaal. Ja. En ik kan me misschien voorstellen dat als je, ja, als je het heel uh, strategisch aanpakt dat je dan doorpakt, zeg maar mm. dat je dan echt, echt er alles uithaalt wat erin zit maar ik heb me eigenlijk verstopt na de, <laughs> na de uitzendingen ja. dus, uh, ja, dus dat is misschien ook, uh, dat heeft ook meegespeeld daarin. Ja. Uh, dan komt er toch een punt dat je op een gegeven moment uh, de draad weer oppakt en dat is dan denk ja. ik uh, enkele jaren later dan geweest. Ja, ik heb een soort break gehad van, uh, van muziek, een uh, jaartje of drie. was een beetje tegelijkertijd met mijn studie en mm. ja, toen was ik daar niet zo mee bezig. Um, en inderdaad ben ik het vanaf 2018 weer een beetje serieus gaan doen met een eerste liedje opnemen, eerste liedje uitbrengen, mm. uh, inmiddels een EP uitgebracht en nu, uh, ja, nu met de tweede EP bezig. Aha, tweede EP, um, wanneer kunnen we die verwachten eigenlijk dan? Um, ja, waarschijnlijk ergens. Uh, de planning was april volgend jaar. Dat ik wil eigenlijk dan elke, elk nummer, of bijna elk nummer, als single uitbrengen om elk nummer gewoon nou ja, de aandacht te geven die het verdient. Mm -hmm. um, maar ik heb net een huis gekocht, dus ik weet niet hoe het budgettechnisch allemaal nog gaat lukken binnen die tijdlijn. Ja. Um, dus dat gaan we nog even opnieuw, uh, opnieuw bekijken. Maar in ieder geval probeer ik nu een soort van steady uh, ritme aan te houden qua releases. Mm -hmm. uh, dus elke, nou ja, elke zoveel weken komt er een nieuwe single. En uiteindelijk leiden die dan allemaal samen tot, uh, tot een EP. Ja. Uh, staat deze er dan ook op, de Friends? Zeker, ja. ja. Even in het kort, waar gaat het over? Friends gaat over de vraag, uh, waarom heb ik geen echte vrienden, eigenlijk? Hm. Um, en het, uh, het liedje is eigenlijk, het klinkt heel, uh, heel vrolijk in eerste instantie, ja. dat hoop ik. En uiteindelijk, uh, ja, maar de tekst is eigenlijk best wel, ja, best wel serieus en dat is ook wel een beetje mijn ding om een beetje over de moeilijkere dingen te schrijven. Ja. Um, en ik schreef het toen ik bij een, uh, nou, bij een feestje was, samen met mijn partner, en ik was dus al zijn plus één daar. En hij is iemand die een hele grote vriendengroep heeft, die echt wel elkaar al heel hun leven kennen. En dus heel veel geschiedenis delen met elkaar. En, uh, nou, en ik aanschouwde dat allemaal een beetje en ik dacht, ja, dit, dit, dit ken ik eigenlijk helemaal niet van mezelf. En het, het ziet er heel mooi uit wel. En ik zou er graag onderdeel van willen zijn, maar ik sta er een beetje buiten. Uh, en dat liet mij dus uh, ja, nadenken over ja, vriendschappen en hoe dat in mijn leven een plekje heeft. Goed. Um, we gaan hem uh, draaien. Dit is hem. Sylvia ME met Friends. Here has known each other for years and years and years They're Reminiscing on the stories I haven't lived So I can laugh along, but I'll never really get it Stressing out for days Well I'd be turning heads And raising brows Could this be my time to shine Well I got this feeling baby As I step in. The music fades away And I feel so damn important You better hear what I got to say It's a strange sensation got me craving Living for that praise Well, I got my fix I'm loving this It's got me high for days And I still can't believe it Maybe this is all a dream Is this all that you love? Nieuwe single, of de laatste single van Colin Hoeven. Vorige week hadden we de primeur om hem te mogen draaien. Hij is nu koud een week uit, want hij is dan op vrijdag gekomen, weet je. Dat is op 6 augustus. Doen die mensen allemaal om een beetje op te vallen in de Spotify-lijstjes. Dat, dat, dat is de reden. En deze dus, dus ook. Selfie gaat morgen om 12 uur, eigenlijk vannacht om 12 uur, dan komt die single online en die hoorde je daarvoor. Overigens, uh, we zijn niet uh, zomaar voor een gat uh, te vangen. Want ja, uh, kijk, we hebben een, uh, een wonderdochter op het gebied uh, van techniek. Dat is Marcus van Dam. En uh, dit komt van zijn hand. De booty Call van Kafka. With the loss of love, we return to the physical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 like a booty call there's no escaping this. go ahead be a miracle now everything i need is cigarettes and some damaro there's no escaping this. go ahead be a miracle now everything i need is cigarettes and some damaro hair. The scent is sweet in the soft summer air. The waves frame your voice while they're lapping the shore. Where the sand burns my feet and my heart aches for more. This Is my hand, and you give me a look that I do understand. Now I feel even closer to you. Koen Alvarez, vorige week heeft hij dat deze single fijn uit weten te brengen... ...bracht de tijd op, nou wat is het, bijna 10 minuten voor 8. Ik ga nog even terug naar vorige week. Want vorige week heeft E1 Casper gespeeld... ...en dus zijn we bijna... En daarvoor hoorde je trouwens Kafka met een bijzondere uitvoering van Booty Call, De eigen versie zowaar. 1 Casper, vorige week in de uitzending. En vorige week had, had hij ook volgens mij dit nummer gespeeld. Of ook maar niet, ga weg!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 Het beste oh. En nog weet ik niet meer Mijnzelf verliezen. Ik wens altijd weer Dat ik opnieuw kom kiezen Maar dat kan niet meer Dus wat doe je nog hier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 Wist je wat do you know? Uh, we moeten rap verder. En ik heb hem eindelijk uh, binnenhoor, want het is hem. Uh, hier is David Blinko en Love is Here Een bakje koffie wordt ook eh, gewoon weer even fijn voor Dank gezet. Dankjewel hè! <laughs> ja, zo werkt <ben> dat. Dan krijg het zo. gewoon hè. Het was David Blinko met een klein beetje een standwoordse inbreng. Want uh, de dame die je erop mee hebt gehoord is Lea Bos. Die had al eens een keer eerder van zich laten horen... samen met een samenwerkingsproject van Marlene Sjerps, geloof ik. Um, crowdfunding, uh, deze is rond. Maar Ghana had ook nog een hele mooie. In 2015 en Someone, tot aan het nieuws van 8 uur. Volcano